President Yanukovych heeft wetten ondertekend die het onder meer verbieden om tenten en podia in de publieke ruimte neer te zetten. Het raakte betogers die al maandenlang een tentenkamp hebben op een plein in de hoofdstad Kiev. Ze willen dat Oekraïne meer toenadering tot Europa zoekt, terwijl Yanukovych juist de banden met Rusland aanhaalt. In Eindhoven is vanochtend een man rondgeraakt bij een inbraak. De man ontdekte rond 7 uur dat er een inbreker in zijn huis was. Die inbreker vluchtte naar buiten, maar de bewoner wist hem in te halen. Daarna volgde een vechtpartij op straat waarbij de bewoner werd gestoken. Volgens de politie van Eindhoven lijken zijn verwondingen mee te vallen. De inbreker is aangehouden. Bij de aanslag op een restaurant in Kabul zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn een IMF-vertegenwoordiger en vier stafmedewerkers van de Verenigde Naties. Een zelfmoordterrorist blies zich op in het restaurant. En daarna openden twee aanvallen het vuur. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Bijna de helft van de Nederlanders is op dieet of denkt eraan. Dat schrijft het AD op basis van onderzoek door TNS Nipal. Vooral vrouwen willen graag het verlicht verliezen. 54% van hen ziet wel iets in een dieet. Bij mannen is dat 38%. Meer dan de helft van de mensen op dieet wil afvallen vanwege de gezondheid. Een kwart om er beter uit te zien. Op het WK-sprint in Nagano gaat Michel Mulder naar de eerste dag aan de leiding. Mulder won de 500 meter. Op de 1000 meter ging de er bijna onderuit en werd die vijfde. Maar dat was genoeg om de concurrentie voor te blijven. De 1000 meter werd gewonnen door regerend wereldkampioen Kuzin uit Kazachstan. Kjeld Nuis werd derde. Bij de vrouwen deed Margot Boer goede zaken. Ze werd op beide afstanden tweede. Daardoor staat ze tweede in het klassement achter de Chinese Yu. Het weer, periode met zon, maar ook wolkenvelden. Verder is het zacht, zo'n 8 tot 11 graden. Dit was het... Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Sliedrecht Oost en Knoopend Gorkum, 2 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Ja dat, is dat een is beetje... al, huh. ja, dat is morgen al hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat is morgen uh... al. Morgen, zondag. Uh, en dat is al een beetje uh, traditioneel, want het is weer het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Waar wij een uh, zeer goede verhouding mee hebben en uh, die we eigenlijk altijd plannen in januari. Die heeft een reputatie ook, hè? Ja, die hebben zeker een reputatie. En, uh, het is een heel uh, 50-man sterk, natuurlijk uh, wel amateurorkest, maar van een zeer hoog niveau. En met een uh, gigantisch goede dirigent, die meer dan twintig jaar in het Noord-Hollandse Philharmonisch Orkest gespeeld heeft in de tijd. En nu ook al meer dan twintig jaar deel uitmaakt van uh, de, het... Uh, nou. Ja? Ja? ja. Hij komt. Hij Toen... komt. Ja? Ja? ja. Ze maken deel uit van. Nou ik ben het even kwijt. Nou, het Maar het Nederlands blazersensemble, ensemble. Wat ja, natuurlijk want... een zeer professioneel ja. ensemble is. Wat over de hele wereld reist. En die ook zo uh, rond nieuwjaar altijd een hele maffe voorstelling geven. In het concertgebak. Ik weet niet of dat je dat eens gezien hebt. Ja. Maar mijn vrouw en ik zijn er enthousiast van. En we zitten nu. Elk jaar begin januari te wachten op het Blazers samen. De... Ja, dat is allemaal maffe, maffe toestanden, maar allemaal muzikaal. Hè? En ja. Dat is heel leuk. Ja, ja. Maar goed, dat doen wij dus morgen niet. Maar uh, de dirigent Dick Verhoef, waar het om gaat, die, uh, die is er wel. En die heeft een uh, heel mooi programma samengesteld. Waardoor ik mij ook laat verrassen. Zo'n March in Day van Anton Broekner...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 Uh, ze nog het arquest nog een subsidie gaat.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 ja het is toch een klein beetje geld eigenlijk voor dus heel moois ja. ja toch het weer, het weer werkt geloof ik ook mee mooi ja het, het is wordt een redelijk goed een redelijke heer? dag ja, ja. als het hebben. heel erg hard regent dan is het vaak dat mensen toch wat minder makkelijk ja, de, je de, wat de deur uitgaan het publiek zegt dan nog gaan over nou uh, het is keer weer weer ja. het enthousiasme is niet zo groot ja. hè als het buiten regent ja dat is waar. precies ja.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 is Ach, voor de kosten die jullie, die jullie moeten betalen. Ja. Want jullie hebben ook sponsoren, dus het is niet ja, alleen ja, maar de gemeente. En en we de hebben donateurs. vrienden ja, en wij zijn ook een instelling waar als je die subsidieert, uh, dat je de bijdrage die je levert voor de inkomstenbelasting mag aftrekken. aftrekken. Ah, dat is een speciale is regeling samen, bij de Belastingdienst.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 per jaar. Ja. En dat is voor ons natuurlijk toch ja, dat zijn mooi meegenomen. Ja, dat dat zijn mooie zeggen. bedragen. Ja toch? Ja, daar kan zeker. je ook mee. Ja, die, die zijn dan ook zinvol om af te trekken ja, bij de belasting. Ja, als, je, als je veel kapitaal ja. hebt en je hebt weinig inkomen, ja. dan ga je met de inkomstenbelasting natuurlijk uh, ja, een mooie aftrekpost creëren. Ja. Ja. En dat, dat is de truc van het oh. verhaal, Bij het ja. concertgebouw in uh, orkest in Amsterdam daar is het al jaren gebruikelijk. Ja. Dan kopen de mensen ook lijfrentes voor. De, en de, ja, dat geeft aftrekposten. Nou, ja, okay, nou, misschien een goed idee. Waar kunnen ja. die mensen terecht als ze daar interesse in hebben? Voor Bij het secretariaat van de Classic Concerts. En op onze website wwwclassicconcerts twee cs achter elkaar. Ja.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 20 uh, minuten trouwens, hij. Oké, okay, nou is morgen... Ja, niet nu. Nee, uh, nee we, <laughs> we gaan nu een paar <laughs> minuten luisteren. Dan, uh, we gaan een wat, stukje wat luisteren. Wat he? we morgen kunnen zien, nogmaals, half drie, de open, drie uur, begint het morgen kwestieconcert. concert. Helemaal goed. Helemaal goed. Weet u wat u morgen kunt horen in de, de kerk op het kerkplein? Om half drie is die open en om drie uur gaan we luisteren naar de klassieke De Eerste gaan. aflevering. Ja, wat een mooi verhaal. Dat dankjewel. brengt ons naar een heel ander onderwerp. Tot de volgende ja, keer. Uh, okay. Dankjewel. Michel, heb en, je tijd? Uh, we roepen aan de man die aan de bar <laughs> zit met de koffie. Die uh, mag hierheen komen, want we gaan praten over een heel serieus onderwerp. En, uh,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 Ja, dat hebben dus, ze ook gedaan. Dus, ja. Maar ja, ik dacht voor in de toekomst uh, zou ik het wel in de structuurvisie willen hebben. En dat heeft mijn opvolger, dus wethouder, die heeft dat uh, in de structuurvisie laten zetten als zijn er van dat ooit nog eens een keer uh, gaan lukken. komen ja. of handig zijn. Ja, precies. Dan, dan, dan ligt het er in ieder geval. En er is geld en er is een investeerder. Dan gaan we gewoon... Uh, ja. ja, want dat het, dat het veel geld gaat kosten, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja, ja je, is, moet, je moet rekenen dat uh, 22 miljoen uh, kubieke meter zand opspuiten... wat ze bij die zandmotor heeft, hebben gedaan, dat kostte 70 miljoen euro. Dat is, uh, er zal hier niet zoveel geld zijn.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 Of boven aan de. Kijk, ga. Over de ingang van het circuit, vanaf die ja, ruimte. tot precies. Tot met Ries daar ergens tussenin. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk ook dromen. En dan kan je zeggen: van het mooiste is. Daar waren de uh, op het Badhuisplein. Want daar was vroeger ook al een <laughs> voordeel ja ja, ja, ja. Maar waarom is er gekozen voor dat stuk?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 Ja. Want dan krijg je weer een groep die zegt: ja, dat is overlast. En, uh, want die stagen, die uh, van die boten die lopen te klapperen En dan kan ik niet slapen. Ja, dus hij ja. wil graag een klein ja. beetje. Is wel zo trouwens. E e e e ja, ja, nou. ja, je kan zijn. <laughs> 14 dagen per jaar vind ik je het heerlijk. Beter, maar, uh, je kan beter uh, uh, dan iets investeren. Ja, waar, in een in dergelijk gebied. De, ja, de, ja, ja, waar er nog niet zoveel is. Of ja. er niet niks is. Nee, maar bovendien kun je daar dan nog meer bij bouwen. Hè. Je, kunt, je kunt allerlei faciliteiten erbij uh, doen die we nu nog niet hebben. Ja. Terwijl die misschien daar bij het Badhuisplein niet ja, mogelijk zijn. Dus omdat het de, te klein de, is. Ik heb het programma van de VVD gelezen. En daar staat in uh, werk, werken, werk. Ja.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 Maar ja, als je dit met de, met de padel van Zandvoort ja. erbij zou doen, dan dus gaat toen, dat plan ook weer leven. Hè? Dus ja. je krijgt best wel heel veel initiatief. Ja, ik heb, toen wij het laatste de, voor de verandering van de wetruimtelijke ordening, waarbij een streekplan nog goedgekeurd moest worden door de provincie, heb ik onderhandeld met die provincie en heb ik dus ten zuiden van de bestaande tribune op het circuit tot en met die bocht.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 we uh, zijn hier geweest, alles doorgenomen. Maar toen hadden we het erg druk en ingewikkeld met de middenboulevard en hoe je Duits uitkreeg, ja. Dus toen heeft de college toen uh, daarna gezegd ja jongens, het wordt bij ons allemaal ja. veel te druk. En uh, dat veel te veel, we hebben te weinig capaciteit, capaciteit en deskundigheid. Ja. Dus zijn ze daar, kan ons petten, uh, zijn ze met hetzelfde plan gekomen. En ook hetzelfde plan in Katwijk. En dat is de, een beetje on hold gezet ook.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 ja, dat, de grootste bedreiging is eigenlijk uh, de term nationaal belang. Hm. He, dus, uh, Van de windmolens? Ja, dus zegt. Wij hebben dat, uh, de regering heeft gezegd dat het nationaal belang is, die 6000 uh, megawatt. En koet, uh, koet moeten we dat halen. Hm. En uh, op land lukt niet zo, dan maar in zee. En uh, vanuit kostenoverwegingen, denk ik, heeft men gezegd... kunnen we nou niet binnen die 6 kilometer grens uh, nog meer windmolens neerzetten... Hm. Nou Toen heeft die kamp gezegd, we gaan daar een beetje een quickscan maken. Ja, en uit een aantal onderzoeken blijkt a, dat het kan, maar b, dat er ook dat er heel veel negatieve gevolgen aan zitten. Ja. Ja. Terwijl er wel een alternatief is. en Dat is het zoekgebied uh, aan ver. Dat is 70 kilometer verderop. Ja. En Daar hebben we een probleem met uh, een aantal booreilanden. Waar 500 meter rondom het booreiland moet uh, een mag niet, veiligheidscirkel ja. voor helikopters. Ja, dat is een ruimtelijk, uh, ruimtelijk indelingsprobleem. En die boerplatforms, boor, die, die blijven daar of zijn dat tijdelijke nee, platforms? Nee, in principe worden de meeste in de komende 15 jaar uh, afgebroken uh, omdat ze uh, versleept zijn. Dat bedoel ik. Maar dus ja, je kan dus via ruimtelijke en aanvliegroutes in serie geschakeld, zou je best... Uh,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 Hm. Dus de nut- en noodzaak en het zoeken naar alternatieven is eigenlijk in mijn zin, mijn, mijn zin is te weinig geweest. Aan de andere kant staat er in de wet dat de, de badplaats, de gemeente, de bestemmingsplansbevoegdheid heeft. één kilometer uit de vloedlijn. Dus dan mag jij doen, uh, dat is jouw bevoegdheid om ja. daar wat neer te zetten. En als je dan de jachthaven er maakt, dan is er verplicht een veiligheidscirkel omheen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 Die zegt dan ook van ja, maar we moeten inderdaad minder gas gaan pompen. En, want we hebben een heel mooi alternatief en dat zijn windmolens. En die moeten versneld worden ontwikkeld. Ja. Dus ja, dat, dat is gaan een gaan directe bedreiging voor dan. ons. He? Ja, ja. kijk, kijk, ik, ik en mezelf, zeker u mijn partij, die hebben... Dat was toch met de wethouder Bierman, hebben we een stuk uh, over geschreven. Over windmolens in zijn algemeenheid. Dat vinden wij dat een verouderde technologie ja.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 En daar hebben we een aantal kilometers van. En dan kan je die, die spiegels die kan je ingraven in het zand... en die draai je met de zon mee en dan heb je zonne-energie. Ja.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 Dat in de Europese concurrentie, de concurrentieverhoudingen, dat de stroom in, in, in Duitsland veel goedkoper is voor bedrijven als in Nederland. Ja, dat loopt helemaal scheef. Ja. Dus de, de, laten we zeggen, de, de, uitkomsten, ja. de uitkomsten van het hele verhaal. Ook de nut en noodzaak en de wetenschappelijke bewijsbaarheid van het geheel. Dus die CO2 uitstoot, de broeikasgas, et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 En dan moeten ze een voorbereidingsbesluit nemen. Want bestemmingstras... ja, dan, is die hele, dan is die discussie Bestemming. van die windmolens is gewoon klaar. Want nou, dat ja, komt er dan in zover niet is het dan klaar. Binnen, 6 km. binnen die zes kilometer. Daar gaat het om. Ja, dat is de discussie. Ja, als je dat binnen die zes kilometer dan uh, met de veiligheidscirkel uh, uh, eromheen. Dat je dan zegt van uh, we zijn dat het plant stond al in de structuurvisie. Gaan we uitvoeren. Daar moeten wij een bestemmingsplan voor veranderen.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 Uh, overwegingen, dan is opeens de vereniging belangrijk en niet, en niet het algemeen, de, niet het algemeen van, van, de van de plaats. Wat zij Het is positief, ja. zitten ze wel in elkaar, alleen ja. ze moeten op een bepaald moment uh, wel zeggen: uh, door blijven gaan ja. ja. met het. Maar team. denk je dat je de andere partijen hier ook meekrijgt?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 Okay, uh, ik moet er ook goed. nog bij zeggen. Eén kort ding nog hoor. De, de, de ministeriële uh, beschikking besluit in 2011, najaar 2011, waarbij de ruimteordening op de Noordzee is uh, vastgelegd. <kwijnt> Daar staat gewoon in dat binnen zes kilometer vanuit de kust mag gewoon niks gebeuren. Alleen visserij en zandwinning. Dus die hele kamp met zijn idee, die binnen de 6 kilometer, die komen spreekt zichzelf even, tegen. Komen, nou ja, die komen even een beetje tussendoor fietsen. ...van Nou, gaat het toch ja, anders. Ja, ja, ja. ja op 6,1 kilometer zie ik ook niet zitten hoor. Ja, ja, ja. dat, ja, dat niet zou dan makkelijk zijn. zijn ja. Erg, uh, ja, maar volkomen is beter als genezen. Ja, ja, precies. Je moet vanuit je eigen kracht uh, uitgaan, ja. zegt de kabinet altijd. Hm. Wat hebben wij zelf als mogelijkheden liggen. Ja. Samen met die provincie. En die mogelijkheden liggen er. Dat gaan we ja. doen. Dit onderwerp. Het komt nog ongetwijfeld aan, terug. Al, ben als ik de windboden komen uitgebreid terug. Michel ja. zal En Assel van der Welt. bedankt uh, voor jullie ja. bijdrage. En uh, de gemeente Belangens Antwoord Die spelen zeker een rol in dit geval. Ja. Wij gaan uh, luisteren een stukje muziek. Yo. We zijn weer terug en uh, bij ons uh, zijn aangeschoven twee uh, jonge. Ja. scholieren, nee, ik ga het nog niet zeggen. Scholieren van de. jullie zijn van de Maria School. Ja, dat is. Uh, ja, maar. Uh, Jules en uh, Jordan. En jullie hebben het uh, debat uh, gewonnen. Ja. Um, de anderen die niet gewonnen hebben, waarom hebben die niet gewonnen en jullie wel? Uh, volgens uh, de burgemeester en de wethouders waren wij mm, ja, volgens hun dus waren wij actiever bij de onderwerpen dan misschien de rest. En ja. Uh, yeah. Jullie waren vuriger in het debat ja. dan uh, de anderen. En, uh, ja, fanatieker. En ja, misschien gewoon. En Jordan, hoe S hebben jullie ja. dat geoefend? Op school? Uh, ja, niet heel veel. Niet veel? Ja, nou, we gingen gewoon... Uh,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 bijvoorbeeld of uh, zin of de zwarte Pieter racisme is. Oké, okay. dus algemeen uh, debat ja. op school en ja. dan uh, en dat onderwerp van die van wat uiteindelijk gewonnen heeft, hè, dus de beschilderde prullenbakken. Ja. Uh, waar kwam dat idee vandaan? Uh, van de Ones. van de orange school. school. Ja. Oké, okay, dus het was eigenlijk niet eens jullie idee. Nee, nee. Ah. <laughs> Ons idee werd dat laatste. Dat is wel heel grappig natuurlijk, dat jullie uh, jullie hebben gewonnen met het idee van een ander. Ja. Nou, maar dat is ook democratie. Ja, dat is behoorlijk ja. democratisch, inderdaad. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat zelf naar nou ervaren, hè? Jordan? Jij, jij hebt een vader die veel uh, praat, zeg maar. In, in, in, hè? Dus, dus die, heb je adviezen bij hem gevraagd? Of doe je gewoon... Uh, nee, je dat gewoon, uit jezelf, gewoon uit mezelf. Ja. Wordt dat thuis bij jullie veel gedebatteerd? Uh, nou, ik wil wel vaak gelijk hebben. Ja, jij wil graag je gelijk hebben. Dat is heel goed. Dat krijg ik ook meestal. <laughs>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 Ja, op een gegeven moment was er ook een moment dat ik misschien 15 minuten met mijn hand omhoog stak. En dat steeds anders de buurt aangeven. En dan had je wel gewoon de neiging om gewoon op dat knopje te drukken en zelf gewoon te gaan praten zonder toestemming. Dat is een grote probleem. We begroten mensen ook last van, hè? Ja. ja. <lacht> ja. ja. Nou, mooi, maar jullie hebben het... Uh, ja. Gaan jullie er verder iets mee doen met deze overwinning? Ga je... uh, ja, we gaan nog met de burgemeester lunchen. Dat moet nog een datum nog bepaald worden. Maar ja...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 Uh, ik hoop het wel, maar ik weet het niet zeker. Het niet ik denk niet, het he? eigenlijk niet, maar ik hoop het wel. Nee, ja, ja. Jordan, uh, jullie gaan lunchen met de burgemeester dan? Ja. Wat, wat, wat ga je met hem bepraten? Uh, zijn de wensen en dingen die je met hem wil bepraten? Ja, ik denk gewoon. Ja, ik denk gewoon niet echt dat, dat, ze, dat ze bij het debat net zoals gewoon een, een blaadje, blaadje er neerzetten van huh. dit gaan we bespreken. Nee, ik denk gewoon dat het gewoon een leuk etentje wordt.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 Ja, die is, er wel, die is wel gekozen, maar die is niet betrokken geweest. Nee, bij. volgens mij niet. Bij. niet bij. Nee. Deze er waren twee wethouders en er was er eentje ziek en de burgemeester was er. Ja, nou ja. ja, nog... ja, ja het komt wel aardig te Mooi score zeg. hoor, ja. Ja. Ja, dat vind ik ook. Nou mooi, hartstikke ja. goed. Ja, dat is een schitterend onderwerp. Ik hoop dat jullie uh, ja, heel veel succes uh, hebben ook in het debatteren en blijven. En veel plezier met de lunch met de burgemeester. dan gaan wij even naar Kate Bush luisteren. The man with a child in his eyes. Super. Before I go to sleep, focus on the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 Mo moeten we afkappen? Of nee, kunnen we nog even? Nee, we kunnen. Uh, we gaan uh, naar uh, de hedies op de, op de Krocht. Uh, ja, die, die uh, dat is Sailing Home on, on Cruise. Ja, die komen straks nog even praten erover ook. En uh, die gaan alles vertellen over uh, wat ze gaan uithalen daar in dat theater.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 5 maart en 2 april en Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen... bij vragen over het leven, wonen en werken met een visuele beperking. En dat betekent dat wij door de onderwerpen heen zijn voor dit moment. We gaan richting het nieuws en draaien tot die tijd David Bowie met China Girl. Tot straks. Tot straks.